1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Commissie hoort oud-ministers over spoorbeleid. Rotterdamse hoogleraar ontslagen wegens fraude en op de valreep nog veel animo voor het spaarloonvoordeeltje. Het is bewolkt, nevelig ook. In het zuiden is hier en daar ook wat zon. En het wordt 5 graden in het noordoosten tot 10 in het zuiden. Morgen veel bewolking, later op de dag misschien wat zon. En het is vrij zacht, morgen ongeveer 10 graden. Oud-minister van Verkeer en Waterstaat, Carla Pijs, heeft wel eens wakker gelegen van de veiligheid op het spoor. Dat heeft ze vanmorgen gezegd tegen de commissie... die voor de Tweede Kamer kijkt naar de toekomst van het spoor. Wilma Borgman volgt het in Den Haag. Wilma, wat was voor haar nou het belangrijkste probleem? Nou, Dat was toch die veiligheid op het spoor, uh, zei althans Carla Pijs zelf vanochtend. Uh, ze, was, uh, in, uh, ze was minister van Verkeer van 2007 tot vanaf 2003, moet ik zeggen, tot 2007. Uh, in die tijd was er ruim een miljard euro uitgetrokken voor de onderhoud van het spoor. En dat was volgens de minister hard nodig ook. Want zei ze, we willen niet opnieuw een uh, treinramp... zoals die in 1969 bij Harmelen gebeurde. Toen vielen er bijna 100 doden uh, in de mist... toen er twee passagierstreinen op elkaar botsten. En die ramp stond in ieder geval Carla Pijs zelf... nog haarscherp voor ogen in haar beleidsperiode. En daarom vond zij het geld dat er was uitgetrokken... die 1,4 miljard voor onderhoud van het spoor helemaal niet zoveel. Ja, het was toen niet excessief... De onderhoud moest gewoon echt gebeuren. Ik herinner me dat de Kamer eh, vlak voordat ik minister was... me er al op wees van denk omdat er een heel groot eh, onderhoudsprobleem is op het, op het spoor. En dat was ook zo. Dus dat kon je niet laten liggen. He, dus je kan een vertraging hebben om een trein te laat komen. Maar je kunt ook vertraging hebben omdat de wissels niet werken. Omdat dit niet werkt. Omdat de zijnde kapot zijn. Nou, levensgevaarlijke situaties. En op het spoor is de minister daar alles aan gelegen. Niemand wil meer een harmelen. He. Niemand wil een harmonie. En dat is, dat is wat je als minister altijd in je achterhoofd hebt: als je ergens van wakker ligt, is het van spoor. Ja, dus De belangrijkste discussie voor Carla Pijs in haar periode vanaf 2003 ging dus niet over de HSL of over de b of over uh, spoorboekloos rijden zoals nu. Die ging over veiligheid. De laatste dag van die openbare gesprekken van uh, de onderzoekscommissie. Waar is die commissie nou eigenlijk op uit? Ja, die commissie is in oktober begonnen met uh, uh, gesprekken. En die waren in eerste instantie vooral technisch van aard. Ze hebben gesproken met uh, allerlei deskundigen over bijvoorbeeld veiligheidssystemen. Uh, ze hebben ook gesproken met fabrikanten van treinen. En vandaag is eigenlijk de, uh, de eerste en ook de enige politieke dag. Met uh, drie mensen die uh, verantwoordelijk zijn geweest op dat ministerie. Carla Pijs dus als eerste vanochtend. En uh, daarna spraken ze met uh, Camille Eurlings, dat gesprek is net afgelopen. En vanmiddag komt als laatste de huidige minister, Melanie Schultz van Hagen. En wat die commissie eigenlijk vooral wil weten, is hoe het met de verantwoordelijkheid zit. Wie is eigenlijk de baas over de NS of wie zou de baas moeten zijn. Um, uh, daarbij is het belangrijk om te weten dat in 1995... het spoor is verdeeld over twee bedrijven. Je hebt aan de ene kant ProRail. Dat is verantwoordelijk voor onderhoud en aanleg van de rails. En je hebt aan de andere kant de NS. Dat verantwoordelijk is voor het vervoer zelf. En uh, zo langzamerhand vinden nog maar weinig mensen... dat die splitsing een goed besluit is geweest. En die commissie zoekt naar een nieuwe organisatie voor het treinvervoer. Dat merk je in alle gesprekken en stelt dat dus ook steeds aan de orde. Um, en de commissie hoorde bijvoorbeeld van Camille. Eurlings, dat de zeggenschap zoals die nu is geregeld, via de concessie, dat dat niet goed werkt, want NS is een commercieel bedrijf, moet winst maken en laat zich niet leiden door politieke prioriteiten, zei Eurlings. Als ik een ambtenaar ter onderhandeling stuurde, ja, die man kwam met lege handen. En dan moest hij zeggen, ja wij willen alsjeblieft dat hij ook meedoet met investeringen. Zij dus nou, u betaalt het maar, als u wat wil. Wij willen niks. En dan kom je in zo'n zo proces waar je niks kunt afdwingen en maar moet hopen dat het lukt. En ik heb vaak gedacht, goh, dit soort vraagstukken hadden veel beter vastgepind kunnen worden. Tot aan het toilet en de trein, wat ook niet in de concessie stond. En dan moet je achteraf maar gaan kijken hoe je dit nog geregeld krijgt. Ja, Kamil Eurlings, de vorige minister van Verkeer en Waterstaat... die het in zijn verhoor trouwens steeds vaker begon te krijgen... over ons en over wij van het ministerie. Misschien heeft hij toch een klein beetje heimwee. In ieder geval, de commissie sluit dus vandaag met Melanie Schultz de serie openbare gesprekken af. En komt dan eind januari met het rapport. Eind januari, dankjewel Wilma, Wilma Borgman. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ontslaat een hoogleraar wegens fraude. Professor Poldermans heet hij. Hij zou onzorgvuldig zijn geweest bij het verzamelen van onderzoeksgegevens. Vorige maand ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Diederik Stapel. Dat maakte toen een heleboel los. Die had onderzoeksgegevens verzonnen. En eh, professor Poldermans dus eh, onzorgvuldig. Huipols is decaan bij Erasmus MC. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar moet ik aan denken aan, aan, aan die onzorgvuldigheid? Het staat uit een aantal componenten. Allereerst is er bij één en mogelijk bij een tweede onderzoek... sprake van dat de schriftelijke toestemming voor deelname aan het onderzoek... door uh, patiënten niet is gegeven. Met andere woorden, dat is niet in de files terug te vinden. Twee, de dataverzameling over een aantal onderzoeken... kan op zijn minst omschreven worden als rommelig en niet adequaat. En het laatste... Dat is het meest ernstige: dat er op clinical research forms data van onderzoekers zijn ingevuld, terwijl wij die data niet kunnen herleiden naar de patiëntenbestanden. Er zijn data ge ge gefingeerd, lees ik. Ja, en dat uh, betekent dus uh, data die daadwerkelijk niet zijn verkregen door middel van onderzoek. En die zijn daar gewoon in die velden ingevuld. En ik kan feitelijk niet anders constateren dat dan dat onderzoeksdata zijn die verder voor bewerking worden meegenomen. Het betreffende onderzoek overigens is, doordat wij daar achter gekomen zijn, niet in de publiciteit gekomen. Met andere woorden, er is niks over gepubliceerd. Nee, maar het is wel uitgedeeld uh, op congressen, las ik. Um, er zijn abstracts naar congressen ingediend in tweetal. Het eerste is door het eerste congres uh, afgewezen. En het tweede abstract is in een latere fase door de onderzoekers zelf teruggetrokken. Hoe kwam u daar nou achter? Um, dat kwam door middel van een aantal geruchten die wij vernamen als raad van bestuur van het Erasmus MC. Uh, uiteindelijk leidde dat tot een melding bij de vertrouwenspersoon, wetenschappelijke integriteit... En we hebben toen met de desbetreffende junior onderzoeker gesproken. En hebben vervolgens, als raad van bestuur, eerst een feitenonderzoek ingesteld. Omdat de desbetreffende junior onderzoeker ons heel nadrukkelijk heeft verzocht. Eh, niet met naam en toename verder genoemd te worden. Nee, toen ben u naar Poldermans uh, gestapt. Ja. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft eigenlijk naar de eerste constatering die wij gedaan hebben, op basis van het rapport van het eerste feitenonderzoek wat we hebben gedaan, dat hij wel een aantal uh, data niet goed heeft verwerkt, maar in eerste instantie leek het niet geheel tot hem door te dringen. En we hebben op grond van dat eerdere onderzoek toen echt een commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld, en dat heeft geleid tot de resultaten, zoals ik net meldde. Deed hij he het expres? Ik denk dat hij een toenemende mate van vermenging heeft gehad... tussen enerzijds zijn zorgtaak en anderzijds zijn wetenschappelijk onderzoek. En dat hij dat onvoldoende van elkaar heeft kunnen scheiden uiteindelijk. De Erasmus MC heeft hem uh, ontslagen, deze professor. Ik dank u wel uh, voor de uitleg. Hij pols decaan bij het Erasmus. In Spanje is de rente op tienjarige staatsleningen vanmorgen opgelopen tot bijna 7%. En dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro 14 jaar geleden. Bij de uitgifte van staatsobligaties werd ook minder geld opgehaald dan verwacht. De tienjarige staatslening bracht 3,5 miljard euro op, onder het maximumbedrag van 4 miljard. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Alleen destijds was er een groot uh, maïsveld en stond de maïs ook nog daar. En uh, de stoffelijke resten zijn gevonden nadat politieagenten... nogmaals zijn kijken naar het uh, terrein achter de woning van de verdachte. En uh, uit dat nader onderzoek uh, bleek dat het hier ging op het lichaam van de heer Frits. 47-jarige man die bij het bungalowpark een huis heeft... werd begin deze maand aangehouden. En hij wordt verdacht van doodslag in zijn huis en ook bloedsporen gevonden. Laurens Frits was gelegerd in Münster in Duitsland. Consumenten blijven somber over de economie, maar ze zijn vergeleken met vorige maand wel minder negatief over hun eigen financiële situatie. Ze doen iets eerder grote aankopen. Consumentenvertrouwen is daardoor licht verbeterd. De werkloosheid is vorige maand met 17.000 gestegen, er zijn nu 455.000 mensen werkloos. 5,8 van de beroepsbevolking is dat, het hoogste niveau sinds februari 2010. De drie grote banken ING, Rabo en ABN Amro zeggen dat veel klanten nog snel een spaarloonrekening openen. De afgelopen weken waren er tenminste. 91.000. De regeling wordt afgeschaft per 1 januari. Maar wie nu nog snel 613 euro van zijn bruto loon op zo'n spaarloonrekening stort... kan dat na 1 januari belastingvrij opnemen. En afhankelijk van de belastingschrijf heeft de klant dan een voordeel van 200 tot 300 euro. En de run op die spaarloonregeling kost de schatkist miljoenen euro's. De Stockholmprijs voor Criminologie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 Het gaat er nog steeds over hoor, over de benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur bij Ajax. Vanuit diverse geledingen van Ajax wordt gereageerd op die eh, ja, toch wel revolutie bij de landskampioen. Een van de hoofdrolspelers is Wim Jonk. Die onlangs door Johan Cruijff verantwoordelijk werd gesteld voor de opleiding. En Jonk Volendammer is verrast. Hoe heb je gisteren beleefd? Ja, zoals heel veel mensen denk ik. Ja. Verbaasd. Ja. Hoe heb je het gehoord? Ik heb het van een vriend, die balt mij op. Dus daar heb ik het van gehoord. Wanneer, wanneer was dat? Hoe laat? Ik zat te eten weet je, rond zeven uur, kwart over zeven. Ja. Ja, en toen, dan hoor je dat. Wat denk je dan? Ja, ik denk niks, want ik, ik ben alleen verbaasd. En dan, dan, dan verwacht je wel een telefoontje van deze geen. Dat komt niet. Dus ja, ik ben nu op de club. Dus dan gaan we verder kijken. En waren jullie op geen enkele manier op de hoogte van het feit dat deze naam speelde? Nee, absoluut niet. Nee. Dan hoor je dat, uh, dan weet je van nou van gauw komt, dan is er die situatie met Kruif. Uh, ja, hoe moet dat nu verder? Dat is een goede vraag, ik weet niet. We zullen het rustig afwachten. Ik, uh, wat ik zeg, ik weet nergens van. Hè. Ik ben niet ingelicht, dus ik, uh, ik ga wel horen wat, uh, wat het allemaal inhoudt. Ja. Je bent echt teleurgesteld, hè? Nou, maar dat lijkt me logisch als je uh, met, met iets bezig bent... waar je natuurlijk al een aantal maanden met elkaar aan trekt. En dan worden wordt op zo'n manier worden de dingen dus weer gespeeld. Nou, dat vind ik... Uh, ik heb het wel eens uh, een bepaalde benaming ook gegeven... dat het niet bij ijs hoort. Maar schijnbaar is dat uh, zijn normen en waarden niet ver te zoeken. Teleurgestelde Wim Jonk in gesprek met Matthijs Westraten. 13 over 1, verkeersinformatie. Bij de ABB zit Edwin Gerritsen. In Friesland, Flevoland, Overijssel en Gelderland komt lokaal nog dichte mist voor. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat van naar een file van 2 kilometer. Daar staat de vrachtwagen met pech, recht de rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum staat van Nieuwendijk 2 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen tussen Gouda en Den Haag. En tussen Gouda en Rotterdam rijden geen treinen, want er is een boot tegen een spoorviaduct gevaren. De vertraging is meer dan een uur. Ik heb voor u de hoofdpunten van het nieuws. Oud-minister van Verkeer en Waterstaat Carla Pijs, heeft wakker gelegen van de veiligheid op het spoor. Dat zei ze tegen de commissie die voor de Tweede Kamer kijkt... naar de toekomst van het spoor. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... heeft hoogleraar Poldermans ontslagen. De professor zou onder meer zonder toestemming... patiëntgegevens hebben gebruikt en ook gegevens hebben verzonnen. En het lichaam dat gisteren bij Herkenbos is gevonden... is inderdaad van de militair Laurens Frits... die sinds begin september werd vermist. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer lunch met Jurgen van den Berg. Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt... en van welke bijwerkingen krijg. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen voor mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken.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 allemaal, Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de top van de wetenschap. Maar 15% van de hoogleraren is vrouw. Wat kunnen we daar nou eens een keer aan doen? Deel 4 van het radiodagboek van afro-presentator Art Rooijakkers. Gisteravond was dus die grote live-show. Sta op tegen kanker... die die mocht presenteren. En daar was hij van tevoren best zenuwachtig over. Het rare is rationeel weet je wat je moet doen... en weet je wat je allemaal te wachten staat. En, en nou ja, zo ingewikkeld is het nou ook wel niet, Denk ik, zeg ik dan maar tegen mezelf. Maar toch is het spannend, omdat je... Ja, dat moet dadelijk wel gaan gebeuren. En na half twee is Gaan we het weer eens lekker over voetbal hebben. Nou ja, over voetbal zou het daar maar over gaan, zou je bijna denken. De stelling dan, het is goed dat Louis van Gaal directeur van Ajax wordt. Louis van Gaal wordt dus die nieuwe directeur. Dat besloot de raad van commissarissen van de club gisteren. Maar niet de hele raad uh, was daar ingekend. Commissaris Johan Cruijff wist van niets... Als woensdagmiddag brachten de andere leden van de raad hem op de hoogte. Cruijff reageerde daarop met een kort en bondig... ze zijn gek geworden. En intussen is de strijd daar bij Ajax weer volop bezig. We hebben net nog een stukje gehoord met Wim Jonk. Um, we zijn benieuwd naar uw mening. Het is goed dat Louis van Gaal directeur van Ajax wordt. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert, doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Vandaag wordt de KNAW Merianprijs uitgereikt. Dat is de grootste Nederlandse prijs voor vrouwen in de wetenschap. En die prijs gaat dit keer naar Doret Boomsma, hoogleraar biologische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En die prijs is ingesteld om de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers in Nederland te bevorderen. Er zijn hier namelijk veel te weinig vrouwen actief in de wetenschap. Maar wat zijn daar de gevolgen van? Lunch vraagt zich af, leidt de kwaliteit van het onderzoek... onder het gebrek aan vrouwen in de wetenschap? En ik praat erover met professor Simone Buitendijk... lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Leiden... en deelnemer aan de eerste conferentie over vrouwen in de wetenschap. Um, dag mevrouw Buitendijk, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vrouwelijke hoogleraren knoeien nooit met cijfers en zo, hè? <laughs> Als dat waar zou zijn... Dat weet ik niet. Daar durft u uw hand ook weer niet voor in het vuur te zetten? Nee, nee, dat lijkt me onverstandig. Nee, goed. Nou ja, het zijn tot nu toe uh, mannen geweest waarvan we het echt weten. Uh, vandaag een tweede heeft zich erbij gevoegd en ja. we hadden natuurlijk al die kwestie stapel. Ja. Nou, nou, daar gaat het nu niet over. Er wordt al jaren gepraat over het gebrek aan vrouwen in de wetenschap. Uh, is er wel een stijgende lijn eigenlijk? Ja, er is een heel licht stijgende lijn. En er wordt met name gepraat over vrouwen aan de top van de wetenschap. Want er zijn best veel vrouwen aan de beginnende uh, echelons van de wetenschap... maar ze stijgen niet door. En dat is het grootste probleem. Want nu is het 15 procent, zei ik. Maar jaren geleden was het dus nog veel minder. Ja, en, en het stijgt in Nederland ongeveer een half procent per jaar. En dat is veel te weinig. En dan duurt het dus echt heel lang voordat we een beetje aan gelijkheid zitten. En dat is eigenlijk wat we willen. Belangrijk vraag, hoe komt het dat het hier dus veel langzamer gaat... dan in andere Europese landen? Uh, ja, ik denk dat het in Nederland ge meer gebruikelijk is dan in andere Europese landen... om het lage percentage vrouwen aan de top uh, in het algemeen, in de maatschappij... en dus ook in de wetenschap, niet serieus te nemen als maatschappelijk probleem. Het wordt hier in Nederland erg gezien als een issue voor vrouwen. Een privézaak waar we ons eigenlijk maatschappelijk gezien niet druk over hoeven maken. En ik denk dat dat dus een fout uitgangspunt is. Hmm. Want als je toch uh, uh, die onderzoeken ziet... Hè, dan dan blijkt bijvoorbeeld dat er veel meer vrouwelijke studenten in het hoger onderwijs zitten dan ja. mannelijke. Dus je zou ja. denken dat, dat stroomt ook eindelijk wel door naar die, naar die topposities. Ja, dat is dus ook een misvatting die je heel veel hoort. Het komt vanzelf wel goed, want er studeren nu zoveel meer meisjes. En ze studeren allemaal sneller en beter dan jongens. En dat klopt, maar die doorstroming die gaat niet. En wat daar. en we hebben inmiddels heel veel wetenschappelijk onderzoek, want dat is in het buitenland dus precies hetzelfde als in Nederland. Dat die doorstroming dus niet loopt. Uh, en wat blijkt uit, uit al dat onderzoek wat we, wat we hebben, en dat is dus echt een hele stapel, is dat vrouwelijk talent eigenlijk bij elke promotiestap minder wordt herkend dan mannelijk talent. En dat ligt met name aan het feit dat er een hele serie vooroordelen is over vrouwen als leiders. En dat geldt dus in de hele maatschappij en ook in de wetenschap. En wat er daardoor gebeurt, is dat gelijkgeschikte mannen... elke keer eerder worden gekozen dan diezelfde, op dezelfde ja. manier geschikte vrouwen. En, en is dat dan ook in die wetenschappen, uh, het, ja, het bekende Old Boys Network... dat je ja. ook in het bedrijfsleven ja. wel ziet, die elkaar ja. toch allemaal... Uh, ja, die eerder ja. zullen zeggen, nou, kom jij maar binnen, jonge man... Uh, in plaats exact. van een uh, jong meisje. Exact, ja. dat hebt u helemaal uh, goed gezien. En het is zelfs zo op dit moment dat het bedrijfsleven voorop loopt. Dat de wetenschap, de universiteiten in hun gevoel van wij zijn eerlijk en uh, het ligt niet aan ons. Uh, achterlopen op het bedrijfsleven. Er is zo langzamerhand toch een aantal captains of industry. Uh, die vanuit de hoogste regionen zeggen dit moet afgelopen zijn. We hebben behoefte aan vrouwelijk talent. Ons bedrijf draait beter als we meer vrouwen aan de top hebben. We maken gewoon meer winst. En datzelfde besef dringt bij universiteiten nog niet door. Dus we lopen echt achter op, op een trend. Ja. Eh, nou, sterker nog, je hoort ook altijd dat, dat eh, als je een, een gemengde eh, zeggen, directie hebt... dat dat, ja. eh, nou ja, dat, dat eigenlijk heel elkaar alleen maar versterkt. En u zegt Precies. dus dat blijft achter in, uh, in de wetenschap. Wat, ja. wat is het gebrek dan aan vrouwen? Voor de, wat heeft dat voor consequenties voor de kwaliteit van de wetenschap? Van, van het, onderzoek? Nou, het heeft een aantal consequenties. Het in in speelt inderdaad ook in onderzoeksgroepen. Er is uit onderzoek bekend dat gemengde onderzoeksteams creatiever zijn, dat de uitkomsten beter zijn. Dus dat, zeg maar dat de wetenschappelijke kwaliteit van wat ze produceren... Uh, hoger is dan bij uh, uniforme teams. Dat mensen in gemengde teams, mannen en vrouwen... zich ook prettiger voelen dan wanneer ze in een team zitten... met alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. En dat werkt dus ook aan de top. En wat je ziet uh, in de wetenschap is dat ook de... Inhoud van de wetenschap wordt gekleurd door degenen die hem beoefenen. En met name door die topmensen die het beleid bepalen. Want mensen aan de top die bepalen natuurlijk hoe het geld wordt uitgezet. Die bepalen welke onderwerpen er worden gekozen. Die bepalen voor een heel groot deel gewoon de onderzoeksagenda. En als dat alleen maar witte middelbare mannen zijn... heb je een beperktere onderzoeksagenda... Ja. dan wanneer er ook meer diversiteit is... aan die top van de bepalers van de wetenschap. En daarom is het heel belangrijk dat dat gewoon meer gaat komen. Nou, in ieder geval om wat meer de spotlights op te zetten... is die, die prijs die uh, wordt uitgereikt. De ja, KNW ja. Merianprijs. Uh, professor Dr. Naomi Ellemers, goedemiddag. Goedemiddag. Want u hebt die prijs uh, als eerste geloof ik gekregen. Hè? Ja, klopt. Uh, de prijs voor uitmuntende vrouwelijke wetenschappen, twee jaar geleden uh, was dat. Uh, heeft, heeft u daar veel aan gehad eigenlijk? Nou, vooral mijn omgeving zegt uh, dat ze daar veel aan heeft gehad. Uh, wat je veel ziet bij allerlei wetenschappelijke prijzen die er zijn... is dat ze in de eerste plaats toch uh, naar mannen gaan... volgens uh, dezelfde mechanismen die uh, mevrouw Buitendijk net heeft uh, uitgelegd. Van, uh, aan wie denk je, wie is er in je netwerk, wie zie je als uh, jonge, veelbelovende mensen? En we hadden op een gegeven moment bijvoorbeeld van onze internationale vereniging... waar bijna 2000 leden zijn, was er een uh, prijzenfestival... Niet alleen voor de senior mensen, maar ook voor de meer up-and-coming uh, jonge mensen. En er stonden alleen maar mannen op het podium. Mm. En verschillende van mijn jonge vrouwelijke collega's hebben mij daarop aangesproken. Zeiden van, het is zo deprimerend dat het uh, signaal wat wordt afgegeven... dat er dus blijkbaar ook onder de jonge generatie alleen maar mannen als talentvol worden gezien. En dit zijn vrouwen die om die reden zeggen van, uh, ik word gedemotiveerd. Ik weet niet of het nog zin heeft om hier zo voor in te spannen als ik het nooit ga bereiken. Dus die zichtbaarheid van dat er wel degelijk ook vrouwen zijn... die Goed presteren dat die ook in de prijzen kunnen vallen, dat uh, hoor ik ja. van mijn omgeving terug. Het is een ontzettend belangrijk ja. signaal. Maar goed, dan is het een prijs dus alleen maar voor vrouwen. En je kunt ook weer zeggen: van ja, dat, dat is toch eigenlijk niet de bedoeling, want je zou als vrouw mee moeten gaan voor alle algemene prijzen, natuurlijk. Dat klopt. En dat gebeurt ook tegelijkertijd. En uh, wat denk ik heel mooi is, de prijswinnaar van vandaag, uh, professor Dorette Boomsma, die is ook in allerlei andere prijzen uh, zeker als beste ook in vergelijking met mannen uit de bus gekomen. Ze heeft bijvoorbeeld ook de Spinoza prijs gekregen. Nou, dat zijn uh, toch wel uh, prijzen waar uh, heel veel waarde aan wordt gehecht. En waar het niet alleen voor vrouwen is weggelegd. Nee. Dus uh, dat is tegelijkertijd ook een heel belangrijk punt om aan te geven van uh, die hoge kwaliteit is er net zo goed bij vrouwen. Alleen je moet er wel naar kijken. Ja. En is het ook zo, want we hadden het net even over dat vrouwelijke element dan in, in, in de wetenschap en, en ook bij onderzoeken. Is het zo dat u dat ook merkt, dat u laten zeggen, met andere onderwerpen komt dan mannen dat zouden doen? Nou ja, het onderwerp waar we het vandaag over hebben is een onderwerp waar ik onder andere onderzoek naar doe. En wat mij wel opvalt is dat het vaak vrouwelijke collega's zijn die zich daar druk over maken. Minder dan dat mannelijke collega's dat doen. En dat is misschien ook wat professor Buitendijk net zei. Misschien een van de problemen dat het misschien niet door iedereen als even urgent en belangrijk probleem wordt gezien. Ja, duidelijk. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen, mevrouw Ellemers. Professor Hallo. Dr. Naomi Elmers, won die prijs dus al een keer eerder. Nog even terug naar uh, mevrouw Buitendijk. Um, uh, ja, de, de oplossing is dus, we moeten het in ieder geval niet bagatelliseren. Uh, maar ja, dat klinkt altijd makkelijk. Moeten we, moeten we naar een kwotum misschien? Dat wordt ook heel vaak voorgesteld in dit soort gevallen. Ja, dat ligt gevoelig. Ik ben daar zelf voor. Eh, maar we moeten denk ik geen quotum noemen, maar harde targets. Eh, en de bedoeling is dan dat je als eh, maatschappij, als universiteit, als bedrijf, en met name de mensen aan de top zegt. oké, okay, nu moeten we er wat aan gaan doen. We weten allemaal dat we toch vooroordelen hebben, zelfs zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Willen we echt iets gaan doen, dan moeten we er beleid op zetten. dan moeten we ook daar onze ondergeschikte op afrekenen. Dus wij willen gewoon streefcijfers waar we in onze overleggen met faculteitsbesturen, bijvoorbeeld in als je het over universiteit hebt elk jaar op terugkomen en wij leggen uit waarom we het belangrijk vinden. En ik denk dat dat heel essentieel is, dat de top van universiteiten gaat zeggen... dit is een maatschappelijk probleem, dit beïnvloedt de kwaliteit van de wetenschap... wij willen er wat aan gaan doen. En of je het dan kwotum noemt... of harde uitkomsten waar je, je je hoogleraar en je faculteitsbestuur op afrekent... maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Wat, wat zou dat percentage moeten zijn dan, bijvoorbeeld over tien jaar? Nu is het vijftien procent. Nou ja, kijk, idealiter moeten we naar gelijkheid streven. Moet gewoon 40 tot 60 procent ja. van de, de topwetenschappers moet man of vrouw zijn. Um, en wat in ieder geval gebeuren moet... is dat we op korte termijn naar een soort breekpunt komen. Dat ligt rond de 35 procent. Waar vrouwen in een, een groep... Uh, we hebben het nu over vrouwen... Uh, zich niet meer herkennen als de vrouw in de groep. Maar waar ze gewoon onderdeel zijn van een grote groep topwetenschappers. En ja. we blijven elke keer maar hangen onder dat, dat tipping point... zoals het dan in het Engels heet. En daar zou ik echt heel snel naartoe willen. En dan gaat die weg naar uh, gelijkheid. Dus gewoon 50-50. Ja. denk ik een stuk sneller. Nou, misschien zou uh, de Koninklijke... Het Nederlands Academie voor Wetenschap een goede stap kunnen maken in dit uh, verband. Want uh, de huidige president vertrekt, hè, Robert Dijkgraaf, die gaat naar Amerika. Ja. Dus het lijkt ja. me dat het nu tijd is voor een vrouw aan het hoofd. Ik ben het helemaal met u eens. En ik weet zeker <lacht> dat er voldoende vrouwelijk talent is. Maar ik ben bang dat er toch eerst wordt gekeken naar de mannen die uh, ja, sneller boven komen mm. drijven. Dus ik zou ook vrouwen met name willen uitnodigen om minder bescheiden te zijn. Maar dat is ook een probleem. Ik dat als vrouwen voor toch. Starten. De gewone vorenstappen zeggen, ik kan dit. Ja. En herken mij en geef me die kans. Ik maak er wat moois van. Dank voor het gesprek. Professor Simone Buitendijk Hoort u lid van het college van bestuur van de Universiteit van Leiden. Het Radio Dagboek. Deze week met Art Royakkers. Ik uh, ben presentator en gisteravond presenteerde ik het programma... Sta op tegen kanker op Nederland 1 samen met Angela Groothuizen. En dat was natuurlijk een spannende avond voor Art Royakkers. Het was uh, namelijk de eerste keer dat hij zo'n grote live show moest presenteren. Veel tijd voor andere dingen was er dan ook niet. Mijn laatste hapje stoofperen zit ik naar binnen te gooien is dit eigenlijk gewoon. Volgens mij heb ik, ik heb nooit zo snel avondeten gedaan klok nu 1 minuut 32 en dan heb ik mijn bord op. Ja, dat mag niet, hè? Dat is helemaal niet goed. Maar ja, we hebben, we hebben een beetje haast, want uh, de repetitie van vanmiddag is nogal uitgelopen. Dat krijg je natuurlijk als er. Um, ik ik wilde weer een hap nemen. Dat krijg je als, um, als er heel veel artiesten zijn, heel veel um, zangers werken mee aan dit programma. Ja, die willen allemaal een nummer zo goed mogelijk repeteren. En we willen onze tekst repeteren en er wordt gedanst. En... Dus ja, dan loopt het nogal eens uit. Dus het is nu. Um, Kwart over zeven. Dus over een dik uur zijn we live. En ik heb het idee dat we eigenlijk nog midden in de repetitie <laughs> zitten. Dus nou ja, dat is misschien ook wel een goed teken. Of niet. Laatste hapje. Klaar. Hierop ga ik het doen vanavond. Zo. Uh, live presenteren... Uh, ja, dat is wel een vak apart. Ik heb het wel een aantal keren gedaan. Ik heb de zomer doorgepresenteerd door gepresenteerd, bijvoorbeeld. Een thema-uitzending om Nederland 3 en ben net vijf van dingen. Maar live presenteren is uh, altijd spannend omdat, en leuk. Het moet namelijk dan gebeuren. En het is ook. Ik heb elke keer wel, als ik iets live presenteer... Niet dat ik dat zo vaak heb gedaan. Realiseer ik me ergens tijdens de show... Ik kan nu dus gewoon op mijn kop gaan staan. Want het is live op televisie en er is niemand die mij tegen kan houden. Het rare is, rationeel weet je wat je moet doen en uh, weet je... Wat je allemaal te wachten staat en, nou ja, zo ingewikkeld is het nou ook wel niet, denk zeg ik dan maar tegen mezelf. Toch is het spannend, omdat je, ja, het moet dadelijk wel gaan gebeuren. Ja, hallo, kom binnen. Ik moet iets gaan doen, of niet? Ja, je moet iets gaan doen. Maar ik moet nog heel één minuut mijn tanden. Ja, dat is, eh, dan wil je, ja. Dat is, het zo, dat. Dit zijn zenuwen die je nu hoort. Er zijn mensen die al 50 jaar in het vak zitten, zangers en acteurs, en die moeten voor heel veel voorstellingen nog steeds overgeven. Tenminste, dat is de legende dan. En daar heb ik geen last van. Wat ik wel, ik heb een tik. Ik moet mijn tanden poetsen. Ik kan niet, ik heb nu mijn diner op en dan kan ik niet met een beetje smerige mond zo gaan staan presenteren. Nou, bijna drie minuten. We kunnen. Zal ik moeten? Attenie. bijna op zender. Een half minuutje. Nou, er is een, aan het begin van de uitzending uh, vragen we vragen Angela en ik om het publiek hier in de zaal. 600 mensen zijn dat. Uh, om op te staan samen met ons tegen kanker. En dat, is wel, dat vind ik een spannend moment. Omdat dat. Um, eens, uh... Je vraagt, normaal vertel ik iets. Maar nu vraag ik iets van mensen. Nu ga ik vragen of ze dat willen doen. En ja, ik ga ervan uit dat mensen dat willen, wel willen doen. Want anders zouden ze hier zijn. Maar dat, is wel, uh, dat vind ik een spannend moment. 4, 3, 2. Eén, live. Mijn Dames en heren, hier in de zaal, we zijn met z'n zeshonderden. En ik wil u nu vragen om samen met mij en Angela op te staan. Voor het leven en tegen kanker. Hoe lang is die bij elkaar nou, die aftiteling? Uh, hoe lang jij dat eerst? Acht kaarten. Uh, nee, ik speel wel een rondje door met die band. En dan doen we eerst uh, die aftiteling en dan maken maar... we het. Achter de scherm was enorme hectiek. Maar hopelijk heb je daar in beeld uh, nou, niet zoveel van meegekregen. Nou, we zijn een beetje uitgelopen. Maar we willen u toch bedanken voor uw komst. Tot straks. We laten we hopen dat we niet spoor is Tot straks. Hey, hoe laat moeten wij nog bij uh, Paul Witteman dan? Op een pauze. Volgens mij over een uurtje of zo moeten we bij Paul Witterman hey, ja, Ik ben trots. Dat is denk ik het, uiteindelijk het uh, goede woord. Trots dat het uh, een mooie en een goede en bijzondere show was. En trots dat er dus nu al 25.000 mensen zijn die zich hebben aangemeld. Ja, dat is, dat is mijn conclusie. Ja, uiteindelijk heeft die show staal op tegen kanker... ruim 30.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF Kankerbestrijding. Nu hoorde Art Royakkers in het radiodagboek gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen gaat het over Ajax en de stelling in Stand.nl. Het is goed dat Louis van Gaal directeur van Ajax wordt... Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Uh, eerst nu Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat het gebruik van antibiotica in de veeteelt aan banden leggen. De Commissie heeft maatregelen aangekondigd om de resistentie voor antibiotica tegen te gaan. Ook moet er beter worden gelet op het gebruik van antibiotica bij mensen. Door verkeerd voorgeschreven kuren worden bacteriën resistent. In verschillende Italiaanse steden zijn studenten de straat opgegaan... uit protest tegen het nieuwe kabinet van premier Monti. Ze noemden het een bankiersregering. In Milaan bekogelden de betogers een bankgebouw met eieren... en gooiden vuurwerk naar de politie. Een hoogleraar van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... wordt ontslagen omdat hij heeft gefraudeerd in onderzoeken. Professor Polderman zou gegevens hebben verzonnen... en patiëntgegevens hebben gebruikt zonder daarvoor toestemming te vragen. Volgens het ziekenhuis heeft de fraude geen medische gevolgen gehad voor de patiënten. En een containerschip heeft rond de middag de Hoge Gouwebrug geramd. Het treinverkeer Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht ligt daardoor stil. Onderzocht wordt nog of de brug beschadigd is. En tot zover het nieuws van dit moment. ANB-verkeersinformatie. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem... staat tussen Afrit Beek en Zevenaar een file van twee kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rijstrook is dicht... U hoort het ook in het nieuws, tussen Gouda en Den Haag... en tussen Gouda en Rotterdam rijden geen treinen. Er is een boot tegen een spoorviaduct gevaren. En tussen Leiden en Hoofddorp rijden ook geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg... Ze zijn helemaal gek geworden. Dat zei Johan Kruijf over de aanstelling van Louis van Gaal als nieuwe directeur van Ajax. De raad van commissarissen van de club had dat belangrijke besluit namelijk genomen. Zonder commissaris Cruijff erbij te betrekken. En van Gaal erin, dat betekent over het algemeen Cruijff eruit. Want uh, die voetbaliconen die kunnen niet bepaald door één deur. Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen, Steven ten Haven, had het trouwens helemaal niets met dat besluit te maken. Oh, nou, We hadden nu Steven Tehaven moeten horen die dat uh, dus zei... omdat het eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken had. Daar hebben ze in ieder geval geen rekening mee gehouden... dat die twee niet met elkaar door een deur kunnen. Um, de vraag is wel, is het verstandig dat die raad... om wat voor manier dan ook... Uh uh, dit heeft gedaan. Dat ze in ieder geval hebben gezorgd dat de juiste man in hun ogen op de juiste plek komt. Of ga je als club zo niet met je belangrijkste icoon om. En dat is natuurlijk Johan Cruijff. Ik praat erover met Daniel Dekker. Die is voorzitter van de Supportersvereniging van Ajax. Welkom. Goedemiddag. Je weet intussen, want je bent hier wel vaker dan als er weer brandjes bij Ajax zijn. Uh, hoe het werkt. Aan het begin altijd drie keuzes. Mag je er met ja of nee op zeggen? Dan praten we zo meteen uitgebreid door over die stelling. Um, hier komen de keuzes. Met Louis van Gaal aan de leiding kan het eindelijk weer echt over voetbal gaan bij Ajax. Ja. Voor de supporters van Ajax blijft Kruijf sowieso een clubicoon. kan. Ja. Eindelijk is het bij Ajax geen woorden, maar daden. Nee. Geen woorden, maar geen daden, dat uh, kennen wij niet. <laughs> Oké, okay, dat is de reden waarom je het nee over zegt. Goed, ik snap het. Um, dan de stelling. Het is goed dat Louis van Gaal directeur van Ajax wordt. En we vragen aan u als luisteraar natuurlijk ook om te reageren. Bent u het mee eens of oneens? Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En voor de twitteraars geldt uh, eens of oneens twitteren. Maar doe dat dan met hekje standpunt. Dan komt het allemaal keurig onder elkaar te staan. Ik ben benieuwd wat jij nu gaat zeggen, Daniel Dekker, voorzitter van de supportersvereniging. Het is goed dat Louis van Gaal directeur van Ajax wordt. Eens of oneens? Nou, daar ben ik het wel mee eens natuurlijk. Omdat Louis van Gaal iemand is met uh, meer dan voetbalverstand en een fantastische trainer-coach. En uh, iemand die ook in het verleden de successen bij Ajax heeft gebracht. Ook een Ajax-icoon. Dus uh, als je het hebt over een voorzitter van de directie, denk ik dat dit een goede keuze is. Ja, maar als uh, laten we zeggen dat vijfde lid van de Raad van Bestuur nou bijvoorbeeld uh, Piet Paaltjes had geheten of zo... Um, en die was dan gepasseerd in deze beslissing. Dan had je, denk ik, ermee kunnen leven. Maar nu is het denk ik wel een komma achter dit uh, eens. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met Johan Cruijff. Een ander clubicoon die natuurlijk in die raad van commissarissen zit. En uh, die volgens eigen zeggen niet in deze beslissing gekend is. En dat is natuurlijk heel vervelend. Vooral ook omdat wij als supporters heel graag willen dat Johan Cruijff ook bij Ajax betrokken blijft. En dat was volgens mij ook de opdracht. Ik bedoel, Kruijf was erbij gehaald om, om de boel weer... Uh, ja, volgens zijn visie een beetje op te zetten. Ja, dat niet alleen. Hij was natuurlijk ook aangesteld... om juist uh, de technische kant van het voetbal te begeleiden. En uh, dit is natuurlijk wel een functie, voorzitter van de directie... die ook uh, daar raakvlakken mee heeft. En daar wordt uh, Kruijf dan nu in gepasseerd. En uh, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ja. Nou is het denk ik voor jou onmogelijk om op zo'n... Uh, gisteravond, begin van de avond, kwam het nieuws naar buiten. En, uh, en, en dan uh, nou ja, vanochtend uh, om, om alle supporters uh, te bellen... en zeggen, wat vinden jullie ervan? Ja. Maar wat is jouw eerste indruk. Wat, wat hoor jij zo in de... Nou ja, er is natuurlijk ook verdeeldheid onder supporters, want er is natuurlijk een hele grote groep die uh, gewoon krui willen en niemand anders. En uh, er zijn natuurlijk ook supporters uh, die uh, misschien ook wel van, van een latere generatie, die Louis van Gaal kennen als uh, de man die ons uh, ooit de Champions League zegen ja. heeft gebracht in 1995. Dus die zullen er ook ontzettend blij mee zijn. Um, dus dat is moeilijk te zeggen. Uh, wat dat betreft is die verdeeldheid onder, onder de supporters er wel. Um, en wij hopen natuurlijk dat beide heren aan boord blijven. Dat zou natuurlijk het allermooiste aller zijn. Hè? Dat ja. ze ook echt nu eens een keer in, in het belang van Ajax gaan handelen en over hun eigen schaduw heen stappen en uh, al die commotie uit het verleden achter zich laten en zeggen van nou, we zetten onze schouders eronder, we maken van Ajax weer een hele mooie club. Het belangrijkste is natuurlijk ook de uitleg erbij. Ik zag Steven Haven gisteren bij uh, Nieuwsuur uitgebreid uh, motiveren waarom ze dit nu hebben gedaan. Um, hij zei, ja, wij worden al, al vier maanden minimaal, maar zelfs wel langer, gegijzeld door Kruif die maar de hele tijd blijft uh, hameren op één persoon, dat is Tjöla Ling, oud-speler ook. Die wilde hij naar voorschuiven schuiven als directeur. En hij zei, ja, die hebben we gewoon afgeserveerd. In de zin van, die voldeed niet aan de kwalificaties. Ja, lijkt mij een plausibel verhaal eerlijk gezegd. Ja, zo komt het ook op mij over. En er is natuurlijk een lijstje dat wij natuurlijk ook allemaal hebben gehoord. Hè. Niet alleen links stond erop, Marke van Basten, Guus Hiddink. En als ik dat lijstje dan zo zie en nu de uitkomst hoor... dat Louis Gaal voorzitter van de directie wordt... en zich met uitschapen bemoeien, dan ben ik daar natuurlijk niet ontevreden over. Uh, in die zin uh, denk ik dat het uh, in orde is. Alleen de manier waarop, ja, wij zijn daar natuurlijk ook niet bij als supporters. Hè. Wij worden natuurlijk wel gekend in de uiteindelijke beslissing, maar hoe het nou precies gelopen is en, en hoe die besluitvorming precies uh, heeft plaatsgevonden, dat weet ik niet. Ik begrijp wel dat er vanavond een gesprek gaat plaatsvinden, dan probeer ik ook bij aanwezig te zijn waarbij de RVC, uh, dus de raad van commissaris in de persoon van Steven Haven ook uh, de supporters uitleg gaat geven. En ook aan de ledenraad, want dat is natuurlijk een belangrijk fenomeen binnen Ajax. Ja, het is een vereniging. Hè. Dus uh, Die ledenraad die heeft uh, ook enige invloed. Die gaan niet over de benoemingen, trouwens. Dus uh, daar is de Raad van Commissarissen voor. Maar, maar zij... die kunnen wel die Raad van Commissarissen wegsturen. Precies, dus als zij... zij dit niet zien zitten, dan, dan. Ja, zij controleren dus de Raad van Commissarissen. Dus zij zouden in het uiterste geval die Raad van Commissarissen weg kunnen sturen. Maar daar moeten ze dan ook wel een hele goede reden voor hebben. Ja. Maar even nog naar dat. Jurgen, dat... uh, sorry dat ik je onderbreek. Maar pikant daarbij is dat als ze de Raad van Commissarissen wegsturen, dat ze indirect ook Johan Kruijff wegsturen. Want die zit ook in die Raad van Commissarissen. Ja, ja dat is ook nog eens een keer zo. Uh, maar. maar maar nog even naar die uitleg van ten Haven. Want um, uh, nou ja, ik zit die man ook te beluisteren. Ik heb er part nog deel aan. En denk van ja, hij heeft ook wel een punt. Als, als er al maandenlang uh, gesteggeld wordt. En, en we zitten elkaar in het haar. In, en het komt, er komt maar steeds geen directeur. En we zijn uh, nou, bijna een half jaar verder. En Kruif uh, komt nog steeds weer met die link op te proppen. Ja, dan, dan moet je toch ook eens een keer iets Ja, nou, dat komt op mij ook heel plausibel over ja Maar goed, ik ben daar niet bij. Hè. Ik weet niet uh, in hoeverre er collegiaal bestuur is uh, onderling... bij die raad van commissaris en hoe ze hun vergaderingen beleggen... en of er conference calls zijn, zoals ze dat zo met een mooi woord noemen. Dus ik weet niet hoe vaak ze bij elkaar komen, wat, uh, wat dan de, de afspraken zijn. Uh, dan moet ik afgaan op wat uh, Steven Haven zegt... en uh, helaas uh, niet op wat Johan Cruijff zegt, want die heb ik nog niet echt gehoord. Ik zag gisteren toevallig uh, Jaap de Groot bij Paul Witteman die namens Johan Cruijff... Sprak en. Chef Sport van de Telegraaf, ja. die, uh, die, uh, nou ja, die ook zijn column altijd schrijft. Ja, uh, op zich was het wel heugelijk nieuws, natuurlijk, dat hij zei dat uh, Johan Cruijff uh, gewoon in de Raad van Commissarissen blijft zitten. Dus mm. daar ben ik in eerste instantie uh, wel blij mee. Ja, ja ik, ik, ik grappig, want ik heb je op de Groot ook gezien en ik, ik, ik voelde een beetje een soort uh, ja, berusting ook wel of zoiets, leek het. Hij verwoorde een beetje wat Cruijff vanuit Barcelona had gezegd. Maar... Nou ja, hij zei uh, dat uh, Johan Cruijff Schaak is gezet, maar nog niet Schaakmat. Het is natuurlijk, uh, ja, als je Louis Vergaal aanstelt als voorzitter van de directie... tegen de achtergrond, dat je weet dat, uh, dat die niet met Johan Cruijff kan opschieten... dan is dat uh, van de Raad van commissarissen of in ieder geval van Steven Haven... en de andere collega's natuurlijk op zich een uh, goede zet als je het over schaken hebt. Ja, ja, ja zeker. Um... Even nog, nog euh, euh, nou ja, inderdaad over die tenavond, nou, goed, die, die zat daar dus gisteren. Wat, wat ik opvallend vind is dat euh, allerlei euh, vijfde kolonnen mensen, oudspelers, spelers, nou, Jacques Zwart hebben we gezien, ze hebben ze hebben het allemaal weer voorbij zien komen. Maar ik zag gisteren bijvoorbeeld al Jan Mulder in De Wereld Draait Door, die bijna... Euh, ja, die werd, die werd gewoon kwaad bij wijze, Maar hebben die zo uh, bij een blindelings achter kruif aanlopen? Wat, wat is dat toch? Nou ja, je ja, mulder die refereerde aan het feit dat het kruif geschoffeerd is. En uh, daar maakt hij zich uh, kwaad over. dat kan ik me ook van alles bij voorstellen. Want uh, uh, misschien is dat ook wel gebeurd. En uh, dan, is dat, uh, ja, dan is dat een kwalijke zaak natuurlijk. Als je zo'n groot club je kan schoffeert... Ja. Maar hij, het lijkt mulder bijna gehoord. alsof die mensen ook niet, niet willen zien dat... dat ik bedoel, er, er wordt dan gezegd van... Uh, het gaat steeds over die persoon van Tjöla Ling. Nou ja, ze hebben er uitgebreid onderzoek naar gedaan... Die heeft daar in, in uh, wat is het, Slovenië, nee, uh, Slowakije, ja. had hij een club en dat, nou, dat bleek allemaal helemaal niet zo goed gegaan te zijn, dus dan kun je toch ook op, op, op gronden zeggen van nou, dat is dan misschien ook niet de juiste kandidaat. Nou, en nog los daarvan, hè, denk ik dat je als je met, met een aantal mensen een team vormt, dat je ook voor elkaar argumenten open moet staan en dat er dus op een gegeven moment ook een beslissing moet worden genomen en dat heeft Steven ten als voorzitter van die raad van commissaris natuurlijk wel goed gedaan. En je hoort iedereen aan en uh, je komt met een kandidaat en als dan blijkt dat de meerderheid dat niet wil, ja, dan moet je je daar op een gegeven moment bij neerleggen, dat kun je misschien eh, eh, Kruif verwijten, dat hij zich daar eh, niet open voor stelt. en eh, Daarna zijn er natuurlijk ook nog, ik noemde ze al, nog andere kandidaten voorbijgekomen. Marco van Basten is ja. uh, in beeld geweest. Die heeft uh, aangegeven dat hij het zelf ook niet wil. Maar ja, daar wilde Kruif allerlei mensen omheen nog zetten. Dus ja, dat, dat is natuurlijk voor zijn jongen ook niet echt... Uh, nou, blijkbaar uh, was dat voor Marco van Basten een reden om het niet te doen. En uh, we hoorden ook Guus Hiddink uh, deze week zeggen ik ga in ieder geval niet bij Ajax werken. Dus uh, ja, wat dat betreft wordt het lijstje natuurlijk steeds kleiner. Ja. En dan is Louis van Gaal een hele goede kandidaat natuurlijk. Ik zei het al. Ja. Um, en Cruijff en, en van Gaal zeg jij ook... ja, ik hoop dat ze de strijdbel wel eens begraven. Maar ja, dat, dat hopen we al zo lang eigenlijk met z'n allen. Voor het Nederlandse voetbal ook. Ja, maar goed, nu is er ook al een reden toe om het te doen. Daarvoor uh, konden ze natuurlijk uh, misschien beide ook die ruzie... wel een beetje in stand houden... omdat ze toch niets met elkaar te maken hadden. Maar nu uh, is er een mooie gelegenheid om... Uh, als, als je alle twee ziet bent... alle twee icoon van uh, zo'n mooie club... Om, om elkaar een hand te geven en om de tafel te gaan. En om te kijken of er dan toch niet de mogelijkheid is om samen te werken ik hoop echt dat het zover komt. En uh, ja, dat zou natuurlijk, uh, dan, dan is iedereen winnaar. Echt in het belang van Ajax. Ja, precies. Want ja. daar hebben we het ook steeds over. Ja, nog even over de gevolgen. Want we hoorden net in het nieuwsleven Wim Jonk. Die, die, komt, uh, ja, die werd gisteravond ook gebeld. Geloof ik door een vriend vertelde hij. Wist ook helemaal van niks. Uh, het is toch raar. Die jongens zijn allemaal uh, intussen aan het werk gegaan. Bergkamp, Jonk. Uh, nou ja, Kruijf heeft daar al zo zijn, zijn, zijn piketpaaltjes uitgezet. Uh, wat, wat moeten we daar nou weer mee dan? Uh, die die, die worden ook overroeld aan alle kanten. Ja, maar goed, die zijn gewoon in dienst bij Ajax. En die hebben gewoon een contract en die uh, doen gewoon hun werk. Uh, ik word ook niet... Uh Meteen gebeld als er een nieuwe baas bij de tros komt. Dan, dan word ik ook in de restaurant, Worden we bij elkaar geroepen. En dan wordt die man of vrouw aan ons voorgesteld. Dat zijn natuurlijk ja, niks ten nadele van Wim Jonk. of Dennis Bergham natuurlijk. Maar zo gaan die dingen in, in een bedrijf. En dus ook bij een, bij een grote voetbalclub. Ja, ja goed. Het heeft ook te maken met. Ik met bedoel, die twee zijn wel echt door Kruif ja. naar voren geschoven. Dus die, ja, je kunt zeggen, die zitten echt duidelijk in zijn kamp. Ja, precies. Nou, dat, daar blijkt dus uit dat, dat, dat zij, net zoals Johan Kruif zelf, niet zijn ingelicht. Over de aanstellingen die nu gisteravond bekend werden. En ja, nogmaals, zeker in het geval van Johan Kruijf is dat een verkeerde zaak. Want die zit in die Raad van Commissarissen. Dus als iemand had moeten worden ingelicht, dan is hij het. En als dat echt niet gebeurd is, ja, dan is dat ja. uh, heel vervelend. Nog even Frank de Boer, uh, wat gaat hij doen? Hij uh, heeft zich eigenlijk lange tijd achter Cruijff geschaard. Hè? Ook in die, in die hele discussie met de oude uh, leiding, zouden we zeggen. Maar ja, uh, tegelijkertijd is hij weer groot gewonden onder van, van Gaal. Uh, Cruijff heeft hem dan wel ooit naar Ajax gehaald. Ja, die zit helemaal uh, met twee benen in Eigenlijk is dat de grens. Ja, maar die komt natuurlijk ook uh, wel uit de, uit de Van hè? Um, Maar ja, goed, uh, ik, ik, ik hoop en uh, ik ga er ook vanuit... dat Frank de Boer gewoon trainen van het eerste elftal blijft. En uh, zit, uh, Die heeft nog, uh, nog niet zo heel lang geleden gezegd... dat hij jarenlang het eerste elftal wil blijven trainen. En volgens mij is dat onveranderd. Want het gaat even niet zo heel goed toch op het veld. We staan elf punten achter op de koploper, ja. maar zaterdagavond is er weer een wedstrijd. Ja. <laughs> ja, ja, dat is ook weer zo. De competitie nog lang. Er zullen ongetwijfeld ook spandoeken hangen dan. Uh, dat lijkt me wel. Uh, nou, uh, blijf meeluisteren. We zijn ook benieuwd natuurlijk wat onze mensen vinden. Dat hoeft niet uh, per se allemaal ajax supporters te zijn. Uh, kom maar op met uw uh, eens of oneens op die stelling. En, en motiveer het ook, wat mij betreft. Even kijken, er heeft nu 1140 ruim uh, hebben mensen hebben gestemd. Het is goed dat Louie Vergaal terug. Uh, het is goed dat Louie Vergaal directeur van Ajax wordt. Dat is de stelling eens procent, oneens 45. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Krul uit de Muiden. Zeg het maar, meneer. Uh, nou, ik vind, ben ook niet zo gelukkig met de aanstemming van meneer Van Gaal. Het is een goede voetbaltrainer, maar of hij een goede bestuurder is, dat weet ik dus niet. Kijk, de problemen van eigenlijk zitten structureel hè? Het is begonnen met de verhuizing naar Amsterdam Zuidoost. En ze gingen naar de beurs, het is een club van het geld geworden. En Johan Cruijff is een jongen van het volk, die wil niks met... Uh, commissarissen te maken hebben geld. Hij wil alleen een club goed leiden. Hmm. Dat, dat is het probleem bij Ajax. Ja. Ja. En, en u zegt ook dus eigenlijk moeten ze gewoon uh, Kruijf ruim baan geven en ja. niet zeuren. Kijk, misschien kunnen Kruijf en uh, hoe weet het, Van verhaal misschien een uh, keer met onder vier ogen met elkaar praten. Maar dat zal moeilijk zijn hoor ik. Nee. Maar als ze tweeën zouden ze Ajax weer groot kunnen maken. Ja, dus eigenlijk zouden ze hun krachten moeten bundelen. En dat zou voor Ajax goed zijn. Ze hebben ooit kerst gevierd, heb ik begrepen, in 1989. Daarnaast misgegaan. Stam.nl, goedemiddag. Een goedemiddag. Ik spreek met Ruud Schipen om uit Bussum. Um, ik ben uh, uh, generatiegenoot van uh, zowel Louis de als Johan Cruijff. Ajax ziet. En ook al uh, heel lang uh, lid van de supportersvereniging. Uh, ik heb het verhaal van Daniel Dekker gehoord. Ik ben grote lijnen met hem eens. En ik ben. Eigenlijk heel blij dat Louis van Gaal algemeen directeur wordt. En ik zal u zeggen, om welke reden... Louis van Gaal heeft niet alleen als coach bewezen successen te kunnen neerzetten... bij eh, diverse clubs, algemeen bekend... maar Louis van Gaal is ook nog een man met een visie... en kan duidelijk beleidsnota's neerschrijven... waarin zowel Ajax als de KNVB nog altijd hun vruchten van plukken. Dat kan helaas van Johan Kruijff met alle respect voor de voetballer Johan Kruijff, niet voor de mens... Niet gezegd worden. Maar dan is het toch een illusie om te denken dat die twee het samen zouden gaan ja, dat doen. Is Wat... een illusie. En daar ben ik het ook niet met Daniel eens. Het is wistful thinking dat die twee samen bij Ajax zouden kunnen zitten. Maar als ik de keuze zou moeten maken tussen een, een, een, een uh, algemeen directeur... een man, man met visie en met bewezen kwaliteiten... en ook met het team met Danny Blind en met, uh, met uh, ja. uh, Frank de Boer. Ja. Een fantastisch trio. Dan zegt u Van Gaal. Uh, dan kies ik uiteraard voor Van Gaal. Goed, da dank, dank u wel meneer. We gaan, want we hebben heel veel mensen bellen. Het gaat over Ajax, dan bellen altijd heel veel mensen natuurlijk. Stam.nl, goedemiddag. de Munk. Goedemiddag. Dag. 35 jaar supporter van Ajax, lid van uh, AFCA seizoen gehaald. Ik ben het eens met de stelling met een hele grote, dikke maar. Wat mij volstrekt onduidelijk is, is dat als um, uh, Van Gaal 14 dagen geleden. ...waarschijnlijk al benaderd is voor deze functie. Ja. Johan Cruijff tot en met afgelopen dinsdag op de toekomst heeft rondgelopen... ...dat er niemand is geweest vanuit de Raad van Commissarissen... ...die Johan Cruijff heeft ingewicht over het feit dat bij dit van plan was. Dat de tegenstand zou zijn vanuit diezelfde Johan Cruijff... ...ten opzichte van Louis van Gaal, is iedereen wel duidelijk... Maar het meeste wat je kan doen is de man inlichten van tevoren ja. dat je deze, dat je dit, dat je deze ja. weg gaat beantwoorden. Dat blijft inderdaad een beetje een tot nu toe onopgehelderd punt. Want uh, ze hebben hem dan wel uitgenodigd voor die vergadering gisteren. Maar ja, dat was allemaal wel erg op het laatste moment. Dus u zegt ja. ook van het kan bijna niet zo zijn dat. Die gesprekken zijn natuurlijk al een tijdje gaande met Van Gaal. Daar ja. had hij van moeten weten. Goed, uh, we, ja. gaan, we gaan, we gaan uh, dat uh, zo ook even doorspelen naar Daniel Dekker. Inderdaad. Want er waren volgens mij wel geruchten dat Van Gaal in beeld was. Dus dat zou Kruif dan eventueel ook gehoord kunnen hebben. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag met Wiesbeth. Uh, Dag. Goeiedag. Um, ik ben het eens met de stemming en dat heeft meerdere uh, redenen. Um, Eén, um, Louis van Gaal vind ik um, hartstikke komisch. Dus dat, uh, dat wordt op zich best wel weer uh, lachen, <laughs> denk ik, als hij voor de, voor de camera's komt. Maar hij doet het niet eens als expres. Er dus, zijn wel dus, uh, sportjournalisten ik... die daar anders over denken, hoor. Maar goed. Ja, oké. Okay, maar uh, nou, in ieder geval, ik vind hem altijd uh, grappig. Maar uh, tweede, wat nog belangrijker is, ik vind, uh, he, ik vind hem echt een uh, goede trainer... Uh, en een, uh, een uh, voetbalmensch. Uh, en het feit dat, uh, dat, dat Kruijf uh, gepasseerd is. Ik denk dat Kruijf het aan zichzelf te danken heeft. En dat de raad van commissarissen ook een beetje gek van Kruijf wordt. Want het spijt me van Kruijf, maar hij is geen teamspeler. Hij zal altijd problemen maken. Mm -hmm. uh, en, en ik denk dat, dat Van Gaal uh, daar bestuurlijk uh, beter in zal Goed, zijn. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg het maar. Ja, kijk, uh, die uh, Steven ten Haven weet ach, als geen ander hoe je een uh, bedrijf moet runnen. En Cruijff is natuurlijk een voetballer. En een aantal maanden geleden heeft uh, Steven ten Haven in zijn overmoed geroepen dat hij Cruijff wel even productief zou maken. Daar is hij natuurlijk niet in geslaagd. En nu lijkt het alsof hij een soort revanche genomen heeft... door Cruijff op een hele sluwe manier buitenspel te zetten. En even laten zien hoe je, als je echt twee kampen wil organiseren... hoe je dat dan even heel efficiënt doet. Ja. En dat heeft Steven ten even een sterk staaltje van gegeven. Je, je kunt ook zeggen, van, uh, ja. hij, hij is de voorzitter van de Raad van de Commissarissen... dus een belangrijk ja. fenomeen binnen die club. Ja. En, en, en dat ja. moddert al een tijdje door dat je zegt... nou, het is een daadkrachtig besluit. We, we, we, doen, we doen nu eens een het keer is gewoon een iets. besluit. Maar het laat ook zien hoe dat in het bedrijfsleven gaat. Hè? Kijk, als voetballer doe je zoiets niet. Ik ben wel eens benieuwd wat de rol precies is van Rob Been en Kees van Oevelen. Die hebben vanaf het begin in alle commissies gezeten. Die hebben het eerst met Cruijff gesproken. En die hebben hem waarschijnlijk toezeggingen gedaan. Waaruit Cruijff geconcludeerd heeft. Ik word de directeur of ik krijg alles te zeggen. Alle volmachten ja. rond het technische voetbalbeleid bij Ajax. Da vervolgens zijn er steeds vragen gesteld. Wat hebben jullie nou precies afgelegd? Afgesproken, ook gisteren in het interview in de krant met Piet Keijzer bleek daaruit weer... dat ze daar nooit antwoorden op gekregen hebben. En die, ze zitten in alle commissies, ook in de verzoeningscommissie... ook in de benoemingscommissie, dat is dus heel vreemd. Kijk, die ja, mensen ja. kunnen uitsluitsel geven. En Kruijf is natuurlijk een voetballerpuursang, dat is geen bestuurder. Dus die kunnen, geven, die kunnen uitsluitsel geven. Heeft Kruijf de verkeerde conclusies getrokken uit wat wij hem verteld hebben? Of was die conclusie terecht? En, u zegt hij is ervan uitgegaan, Kruijf, dat hij... In feite, uh, Cart Blanche krijgt van nou, hier is de club en, en maken wat van. Op voetbaltechnisch gebied. Ja, ja. ja. ja en, da en dat heeft men nooit willen doen, want Cruijff heeft ook nooit een functie geambieerd binnen de RVC, maar op een gegeven moment is hij er min of meer ja, ingeluisterd of op een dergelijke manier bij betrokken dat hij dacht, ja, ik kan het niet meer maken ja. om het, niet la om het ja. nog langer te weigeren. En toen kwam hij erin, ja, dan wordt hij bestuurder ja. en dan krijgt hij met andere elementen te maken waar hij als voetbaltrainer, uh, zeg maar, op het veld. Met, als je met je poten in de klei staat, ja. nooit mee ja. te maken heeft. Duidelijk, had. duidelijk. Uw en, punt. Zo, en die Steven Ten Haven weet als geen ander hoe je zoiets buitenspel moet zetten. Ja. Ook op de opmerking gisteravond van Marielle Tweebeke in het nieuwsuur dat het niet erasiek was. Nou, je hebt gezien dat hij daar geen duidelijk ja. weerwoord op had. Ja. Nog even die Kijken, stelling. Nee, nee, we, nee, nee, we, we, sorry, in... sorry, sorry. Ik moet u echt ja. onderbreken, want we, we hebben nog een paar mensen hangen die willen komen. Even... En Ajax Feyenoord in het verleden was hier niks bij. Dit is de grootste tweestrijd die we in jaren ja. hadden. hebben. Maar ik wil graag van u weten wat u op die stelling zegt. Het is goed dat Louis Verhaal directeur van Ajax. Wordt? Nee, voorlopig nee, niet, want nee. Lou is het al geweest in het verleden ja, en hij okay. krijgt overal ruzie. En als hij een beetje succes heeft, vindt hij zichzelf het belangrijkste. Ja, Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg hem maar. Oh, ik ben een ander, ja. Goedemiddag. Ik ben uh, volkomen supporter van Ajax. En ik ben het helaas niet met uh, Daniel Becker eens. Uh, ik ben bang dat we allemaal opgewonden raken van de naam Louis van Gaal die ineens bij de club opspeelt. speelt. Uh, want we gaan nu volledig langs het proces wat eigenlijk vooraf hieraan hoort te gaan. En dat is? Uh, de, nou, er zijn verschillende mensen die belangrijk zijn uh, in die commissie. Er is gezegd, Johan Cruijff is voor het technische gedeelte uh, zeg maar, aansprakelijk. Dan is, lijkt het mij ook onder andere belangrijk dat je uh, als technisch directeur met Wim Jonk en Dennis Bergkamp goed door een deur kan. Ja. Uh, en dat die er dus van op de hoogte zijn. Maar er is dus volledig om Cruijff heen gespeeld. Ja, ja en dat bevalt beva u niet. Lekker. Ja, oké, okay, dank u wel voor het bellen. Um, ja, de emoties lopen soms hoog op, uh, Daniel Dekker. Je hebt meegeluisterd de supportersvereniging uh, van Ajax. Daar is hij van. Um, even over dat gerucht he, van Van Gaal. Want ik las ergens dat dat al wat rondzoemde, een we week of wat. Ja, maar ja, er zoomen natuurlijk constant namen rond... over uh, wie er uh, bij Ajax betrokken raakt. En We hebben natuurlijk Marco van Basten gehoord, Ruud Hiddink. Uh, en Louis Van Gaal hoort natuurlijk dan ook in dat rijtje. Maar laat ik ook zeggen, dat heb ik trouwens al gezegd... maar misschien moet ik dat wat duidelijker zeggen... dat ik het ook kwalijk vind uh, dat Jan Cruijff hier gepasseerd is. Want die maakt deel uit van dat team van uh, commissarissen. Dus die hadden ze hier absoluut in moeten uh, kennen. Ja. En uh, dat is niet gebeurd. En uh, dat betreuren we natuurlijk. Hij, hij is de man natuurlijk met de technische pet op in die, in die commissie. Dus ja. als we dan iemand benoemen, het is er nu dan Louis van Gaal... maar dan moet hij daar in ieder geval van weten op zich. Ja. Nou ja, goed, uh, Entenhaven heeft volgens mij gisteren op televisie uitgelegd... dat hij daar ook uh, moeite voor heeft gedaan, zei hij. Hè? Want uh, er was een vergadering belegd, daar was hij voor uitgenodigd. Um, dus, maar goed, dat gebeurt allemaal buiten ons gezichtsveld... en buiten onze waarneming. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre er echt moeite voor wordt nou, gedaan. Dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Even die ene meneer die, die ik moet eerlijk zeggen, wel vrij lang aan het woord was... maar goed, die had toch wel een paar zinnige dingen. Want die zegt eigenlijk van... ja, Johan is ook een beetje, heeft zichzelf ook een beetje erin laten naaien... noemt hij het dan, maar... Eigenlijk is dat natuurlijk helemaal geen functie voor hem... in zijn raad van commissaris te gaan zitten. Hij moet toch eigenlijk gewoon iemand zijn die daar rond die bij die club loopt... en, en ja, een soort, soort carte blanche krijgt ook. Ja, maar goed, daar zijn natuurlijk uh, door allerlei mensen... allerlei gesprekken met, uh, met uh, Johan over gevoerd. En er is op een gegeven moment vastgesteld... en er is hij natuurlijk ook zelf bij geweest en mee akkoord gegaan... Misschien dan wel met tegenzin. Uh, om een officiële functie uh, binnen Ajax te bekleden. En uh, dat werd uh, lid van de Raad van commissarissen. Ik hoef eigenlijk geen jassie jan of zoiets, had hij toch gezegd? Ja, nou ja, dat, heeft hij, dat mag hij natuurlijk ook zeggen. Ik bedoel, dat kan ik vanuit zijn. Uh... Hij is niet echt een bestuurder. Nee, maar... nee, dat wist nee. hij ook niet. Maar uh, wil je meepraten bij, bij, bij een topclub. anno 2011, dan moet je natuurlijk ook wel een officiële ja. functie bekleden. Maar is dat niet gewoon het grote probleem eigenlijk bij Ajax? Met, met, met dat hele circus vooraf? Ik bedoel, dat begon ooit met dat rapport, uh, Coronel en alles wat daar verder uit Gekomen, is dat als je kruif terughaalt, moet je toch gewoon zeggen... van nou, hier is de club, zet het neer. En uh, oké, okay, we rekenen je af over, weet ik veel, twee, drie jaar. Als het dan niks geworden is, dan, dan zeggen we bedankt. En je blijft een icoon. Uh, maar dat is niet gebeurd. Nee, dat had natuurlijk ook gekund. Maar daar heeft uh, het democratische verenigingsorgaan van, uh, van Ajax niet voor gekozen. En uh, daarom is het gelopen zoals het nu gelopen is. Want je ziet het toch ook in, in de reacties, want ik zie het ook op onze site trouwens. De meerderheid is voor, uh, voor die stelling... Uh, ja, dat, dat, dat zeggen mensen ook. Als een kruif ergens komt, er is, altijd is er weer wat. Problemen. Dat begon al in, met Nederland Nederlands Elftal in 1974. En, en het is eigenlijk nooit opgehouden. Hey, ja. Maar goed... Uh, Nederland... ja, is, dat, is dat zo of niet? Nou, kijk, bedoel, er zijn natuurlijk wel meer uh, trainercoaches uh, die voor problemen zorgen. Ik bedoel, Louis van Gaal is daar ook niet helemaal van onbesproken gedrag als het uh, over dit soort dingen gaat. Ik kan me bij Barry München ook nog een hoop commotie herinneren. Ja. Dus wat dat betreft, dat hoort ook wel denk ik bij het voetbal en ook bij zo'n functie. Omdat het, uh, ja, er zit een enorme druk op en uh, heeft een enorme prestatie en ook heel veel met emotie te maken. Dat maakt het ook bij mij en bij een heleboel supporters los. En uh, ja, daar zijn natuurlijk trainercoaches en directeuren ook niet ongevoelig voor. Jij zei zo straks, er is vanavond een bijeenkomst met... De supporters en met uh, de Steven Ten Haaf, dus de voorzitter van de raadsvereniging. Nou, maar wij proberen dat nu uh, voor nou, elkaar te krijgen. Dan ja. ga jij die belangrijke vraag allemaal namens ook onze luisteraars stellen. Daar. Nou, ik neem de stelling mee. <laughs> Oké, okay, ja, dat nou, ja, goed. Ik ga hem zo even uitprinten, de uitslag. Dan kan hij daar ook weer wat mee. En uh, dat is één voordeel. Er was één mevrouw die belde en die uh, zag er toch wel een voordeel in. Louis van Gaal is een komische man. En dat wordt wel eens vergeten, Daniel Dekker. Ja, nou ja, misschien dat we daar kampioen mee worden. <laughs> ja. Succes met Ajax en met, uh, met alles. Uh, dank dat je hier was. Supportersvereniging, voorzitter, is hij het is goed dat Louis van Gaal uh, directeur van Ajax wordt. Dat was onze stelling. Um, 56% is het eens, 44% oneens. Elsbeth. Ja? Sorry. <laughs> Ik kan nog snel misgaan. Richard Dijs was uh, agent in uh, de Ridderhof in Alphen. En hij kreeg deze week een erepenning. Hij doet zijn verhaal bij ons. Zometeen na twee in Dit is de Dag met Thijs en Elsbeth. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.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 Als je om je hond geeft, kies je natuurlijk voor Beavar Topkwaliteit. Zoals Beavar Tandpasta. Voor een frisse adem, gezond tandvlees en een sterk gebit. Beavar, de mensen die van dieren houden. TA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 15% korting op het a vogel eginna Force weerstandsverhogende assortiment. Geldt alleen voor gezondheidsproducten. Ja.